Ik wil graag laten zien dat de Ark niet alleen maar een houten kist is uh, of een, een groot schip die is nagebouwd ook vandaag de dag waar je op kunt, maar dat het gaat over de Messias. De Ark van Noach, dat is de titel van deze aflevering in onze serie De Messias van Israël. buiten heel hartelijk welkom. Dank je wel. Wat gaan we horen over de Ark van Noach? Dat is een heel bekend thema natuurlijk, maar wat is het nieuws? Het nieuws is dat het gaat over de Messias. Daar gaat deze uitzending over. En ik wil graag laten zien dat de Ark niet zomaar een verhaal is van, van vroeger, ja. maar dat het een boodschap in zich draagt. Dat het niet een, iets is waar je speelgoed van kan maken, maar dat het ook een, een geestelijke boodschap heeft. Ja. Ja. En die geestelijke boodschap komt natuurlijk in een tijd toen die helemaal niet zo goed was. En dat, dat lees je in het begin van Genesis 6, vers 2, dat de godszonen, de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. En dat is een hele vreemde tekst. Want als je je daarin gaat verdiepen gaat het eigenlijk over engelen, godszonen. Dat worden vaak vergeleken met engelen. Mm -hmm. Engelen die vrouwen huwen. Ja. En daar is, zijn boeken over volgeschreven, hoe het er nou precies zit. Maar dit is wel de realiteit. En dan lees je dat uh, er geweldenaars van de oude tijden af uh, zijn afkomstig van deze uh, nakomelingen. Zo. Dus engelen, huwen vrouwen, mensen. En daar komen enorme geweldenaars uit voort. Uh, groot van gestalte. Uh, misschien herinner je je nog als Israël... Uh, verspieders uitzendt, vlak voordat ze het land ingaan. Dan zenden ze verspieders uit en dan komen ze met de boodschap reuzen. terug: het zijn reuzen. Dat zijn vermoedelijk nakomelingen van dit soort uh, geweldenaars. Ja, dat is natuurlijk nooit de bedoeling van God geweest om uh, Engelen met mensen te laten trouwen. nee Nee, dat, uh, eigenlijk waren dat twee verschillende werelden. Maar je zag al bij de val van Satan. Dat, uh, dat Satan op aarde wordt geworpen en als slang bij de vrouw kwam, daar ging de vorige uitzending over, en dat hier engelen bij vrouwen komen en daar dan uh, kinderen worden voortgebracht, dat reuzen zijn. Dat zegt ook wel iets over de geestelijke wereld die wij niet kunnen zien, dat dat een enorm geweldige grote wereld moet zijn. Ja. Als daar geweldenaars en reuzen uit voortkomen. En de Joodse traditie zegt dat Goliath, waar David tegen vocht, dat, dat ook een nazaat was van dit soort geweldenaars. Ja, je zou denken: van, hoe is dat mogelijk, weet je wel? Een engel die is toch te onderscheiden, en wij hebben natuurlijk altijd die prachtige plaatjes die we ervan maken enzovoorts maar ja, een engel die komt in een gedaante. Ook van de mens kan die komen. Ja, kijk, als. Uh, dat is een andere geschiedenis van Abraham. Dan komen er drie mannen bij Abraham en uh, dat zijn ook engelen. Ja. En dat, dat is een, ook een vreemde tekst, maar die gaat over God zelf, die ook weer in, als drievormig in, in mensen gedaante bij, uh, bij de mensen komt. Dus er is toch, uh, dat vind ik wel het opmerkelijke, contact tussen de geestelijke wereld en onze tastbare wereld. Ja. Dus mensen die ontkennen dat er niks is behalve dat wat wij kunnen vastpakken, ja, dat, dat, dat gaat gezien de Bijbel helemaal mank. Ja. Want er is wel degelijk iets geestelijks en dat heeft zijn invloed op deze wereld. En dat gaat niet goed, want er staat in vers 3... Uh, mijn geest zal niet voor eeuwig uh, met de mens twisten, of je mag ook lezen, in de mens twisten. Dus je ziet dat Gods geest bij de mens was. Maar dat God nu zegt van, ik wil helemaal niet meer met deze mens dealen. Ik trek mijn geest van hem terug. Betekent dat dan, zeg maar, dat er een tijd is geweest, hè? Want we weten dat als de Heilige Geest wordt uitgestort, als de Jezus ja. terug gaat naar de hemel, dan, ja, dan, wordt hij dan, dan, dan... Dan zegt hij, ik kan niet, uh, uh, ik moet wel weggaan, want anders kan de Heilige Geest, de Trooster, de Helper, die jullie Precies, zal ja. helpen bij ja, alles, ja. kan niet komen. Dus ja. er moet iets gebeuren. Precies. Betekent dan dat eigenlijk, zeg maar, in de begintijd van Adam en Eva, zeg maar, die Geest al in die mensen woonde?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 Daar kunnen we niet van leven. Ja, we hebben, hebben natuurlijk een menselijke geest, dat, uh, maar dat is dan wat anders dan de heilige geest. Dat is dan anders man. dan de heilige geest. Ja, dus je wordt geboren, zeg maar nu, zonder die geest van God, omdat God hier heeft gezegd... Ik trek hem terug. Ik trek hem terug. En elk mens is ten diepste op zoek naar die geest, die levensadem van God. Ja, dus omdat hij daar weggehaald is, ja. moet hij dus op een andere manier terugkomen. En dat is wat de, en Jezus, dat is wat, uh, wat de Messias gaat doen. Ja. Heeft gedaan. Hij heeft gedaan al. Ja. ja. En we zien dat ook in het verhaal van uh, de zondvloed uh, en de ark die, uh, die hierop volgt. Want de geest wordt weggenomen en wat ontstaat er dan? Geweldenaars op aarde. Dus daar waar de geest van God niet is, ontstaat geweld. Nou ja, en dat, dat is... is nou, ja, kijk naar de televisie op een andere zender en je ziet het voor je ogen. Ja, ja niet te verwarren met uh, zeg maar bijvoorbeeld de kruisvaders... Eh, want dan zou je kunnen zeggen ja ja, ja nee, dit, precies. Is, eh, nee want, dit is wat mensen eh, mensen elkaar aandoen ja. en misschien ook wel onder de, onder de naam van religie ja. soms, soms in de naam van jezus in, in de naam van god eh, kruisvaders eh, idem dito ja. maar dat eh, er geweld ontstaat op aarde dat ja. is het gevolg dat god zijn geest heeft teruggetrokken omdat de mens het gewoon niet meer wil ja. en eh, dat is zo ook een beetje de kern van wat de Messias komt doen. Hij komt redding brengen. Hij komt zeg maar de kop van Satan vermorzelen uiteindelijk. En hij komt de geest weer terugbrengen. Ja, bijzonder hè. En dat zien we hier in het begin van Genesis 6 al. Ja. Dan, dan ontstaat daar die, die watervloed. God zegt, ik, ik ga water op aarde brengen. Ik ga de mensheid vernietigen. Behalve één, en dat is Noach... Want dat staat in vers 8, Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Ja, het is wel bijzonder dat Noach alleen genade vond in de ogen van de Heer. Ja. Het was natuurlijk een fout geslacht met al die zonen van God, die engelen die met, met vrouwen omgingen. Maar je zou toch bedenken van, ja, maar gaat dat dan om iedereen, hè? Ja, maar uiteindelijk gaat het God niet om de vernietiging van mensen, maar om de redding van mensen. Ja. God uh, heeft geen behagen in dat mensen omgebracht worden door geweld of wat dan ook, of door oorlogen. En dus had Noach ook de taak om te waarschuwen. Ja, en Noach, uh, of Noach daarna pas de naam Noach heeft gekregen, weet ik niet. Maar Noach betekent rust, betekent uh, genade. Ja. En uh, vers 8 is ook een beetje in het Hebreeuws een, een, een woordspelinkje, Want er staat Noach vond gen. In de ogen van God. Dus je hebt de letters de Noach, de Noen en de Get. En dan uh, hij vond Ghet Noen bij God. Dus het is een beetje een woordspeling om de naam van Noach. Maar wat betekent dat dan? Gen betekent genade. Ja. Wij kennen dat nog in het uh, bargoens of in het jiddisch ja. in Amsterdam. Ja. Gein. Oh ja. Wij, wij zien daarin lol. Ja. Maar in het hebreeuws betekent dat genade. Oké. Okay. Dus een geintje. Is, is eigenlijk genade. Oh, wow. ja. Ah, ja. En dat zit in de naam van Noach. Ja. Dat is wel mooi. Noach vond gein bij God. Ja. Dus God had plezier in Noach, zou je ook kunnen zeggen. Ja. En, uh, ja, en Noach mocht zijn gezin wel meenemen. Ja, Noach nam zijn gezin mee en hij kreeg de opdracht uh, in vers 14 om een uh, ark te bouwen van goverhout een ark uh, te bouwen en ik wil graag laten zien dat de ark niet alleen maar een houten kist is uh, of een, een groot schip die is nagebouwd ook vandaag de dag waar je op kunt maar dat het gaat over de messias dus noach uh, krijgt de opdracht om een ark te bouwen in het Hebreeuws staat daar uh, een htv een tv en dat moet je spellen als een uh, als de letter staf als de, de B van bijt, van huis, en nog een keer de letter taf. Dus taf bijt taf. En de taf, hebben we al eerder gezien, staat voor het kruis. En je ziet hier dus dat het huis, dat God een huis tussen de kruisen plaatst. Dus er is redding mogelijk als je volledig opgaat in het kruis. Mm. Dat vind ik zo mooi. Ja. Het zit in het woord teva, in het woord voor, wat wij vertalen met ark. Ja, dus we, we moeten gewoon binnenkomen in die redding. We moeten die redding binnenstappen. Uh, in dat huis komen. En zo staat er ook letterlijk. Uh, in, in vakken is het ingedeeld. Zo moet u de ark maken. En hem van binnen, in het Hebreeuws staat er het huis, van binnen en van buiten met pek bestrijken. En ze moeten dat met vakken indelen. In het Hebreeuws staat daar, je moet daar nestjes in maken. Dus... Als ik dat naar vandaag zou trekken, we moeten ons nestelen in de Messias. Ja. We moeten zijn huis binnengaan. En uh, hij heeft het, uh, Jezus heeft het in het Nieuwe Testament over. Ik ga op naar de Vader. Hij gaat naar de hemelen, bij zijn hemelvaart. En dan ga ik de woningen in gereedheid brengen. Ja, dat is klopt. eigenlijk precies ja. hetzelfde. Ja, dus wat Noach daar deed, is ook weer een beeld, weer een beeld van wat van... Jezus exact. later zegt. Dat hij uh, zeg maar een, een woning gaat voor ons gaat bereiden. En ik hoop dat, dat mensen gaan zien dat de ark dus niet zomaar een, uh, getimmerd is om, uh, om, ma om, om mense, alleen maar om mense, redding te geven, maar om te wijzen. Te redden, ja. Ik kan me voorstellen dat Jezus met die emmers-gangers heeft gezegd van kijk nou eens naar die ark, hoe ja. dat op mij slaat. Ja. Ja. Ja. De wetenschap ontkent deze hele geschiedenis. Nou, niet ten dele. Er, er, is, uh, er zijn heel veel verhalen en ik heb op uh, YouTube en zo... Uh, ook uh, bij verschillende kanalen wel allerlei uh, filmpjes gezien over nou, de, de vermeende zondvloed. Waar dat wel of niet was. Er zijn allerlei theorieën over. En er zijn ook uh, wereldwijd zondvloedverhalen. Mm -hmm. En de wetenschap zegt dat wat in de Bijbel staat. is gekopieerd van anderen. Nou, dat is maar zeer de vraag. Ik zit daar niet helemaal in. En ik ben ook geen wetenschapper. Ik, ik draag liever het woord nou, ja, uit. Maar goed, als je de zondvloed uh, niet, niet erkent. ...dan lost dat wel een heel, heel wat dingen op. Nou ja, de zondvloed wordt in zoverre erkend... ...dat er nog steeds tot op de dag van vandaag mensen op zoek zijn naar de ark. En ik foto's heb dat gezien... Zo. Ja. ...foto's heb gezien van uh, dingen die... ...nou, spreken spreekt op lijken. Ja. Op de berg Ararat, ja. waar ja. die uiteindelijk ja. is terechtgekomen. Ja. ja. Notabene in Turkije. In Turkije. <laughs> Zullen ja. we daar niet over hebben? Daar gaan we het in deze serie helemaal <laughs> niet over hebben. Want politiek is niet zo belangrijk in deze serie. Wat belangrijk is, is de Messias van Israël. Ja. En, maar de Messias komt nog, nog meer in de ark naar voren. In vers 16 staat... U moet een lichtopening maken in de ark. En de ark afwerken tot op een elf van boven. Er moet dus uh, zeg maar een, een lichtopening worden gemaakt in de ark. Een soort luikje of zo. Ja. En in het Hebreeuws staat daar sohar. Uh, en nou is elke... Een letter in het Hebreeuws heeft ook een getalswaarde. Dus de, de eerste letter, Alef, staat voor 1. En zo heeft elke letter een getalswaarde. En nu is de getalswaarde van Tzohar, wat daar in het Hebreeuws staat, voor lichtopening, is 295. En laat nou ook de menorah, die we ook hier in deze ruimte hebben staan, ook de getalswaarde 295 hebben. Lichtraar. Licht, de licht van God. Uitdragen naar de wereld. Ja. Waarvan hij uiteindelijk zegt aan de, de gemeente, jullie zijn het licht van deze wereld. Aan Israël heeft hij in de profeten gezegd, jullie zijn het licht van de wereld. En wat zegt de Messias zelf? Ik ben het licht van de wereld. Dus uiteindelijk in die ark die uh, Noach moet bouwen, uh, daar zit het huis, daar is redding, daar kun je in nestelen. Maar daar is ook Gods licht aanwezig. Ja. En het Zohar is een, een lichtopening. Het Zohar is eigenlijk de, de plek waar de zon op het hoogste staat. Dus ik geloof dat als de, de zon loodrecht boven de ark staat, dat dan Gods licht naar binnen schijnt. Ja. Bijzonder. En ik denk, ja, dit is uh, bijzonder. Je zou ook haast denken, is het niet te bijzonder? Ja. Maar als je een beetje verdiept in hoe rabbijnen met teksten omgaan en uh, het Hebreeuws, zoals God het heeft doorgegeven, want de Torah komt niet zomaar uit mensenhanden, die heeft God aan Mozes uitge uitgedragen, gedicteerd, zou je kunnen zeggen. God gebruikt dit woord ook om te laten zien, ook door de hele Bijbel heen, dat hij niks nieuws aan het doen is. Hij is constant bezig om zichzelf te laten zien, om redding te brengen, om licht te brengen, om hoop te geven en dat doet hij hier ook. Ja voor ons is het dan duidelijk dat het om de Heer Jezus gaat. Ja. Dus dat beeld van dat we gered moeten worden via de ark, ja, ja, ja. maar ook door de Heer Jezus. Ja. Ja. Ja. ja, precies. En de bedoeling van die ark is in vers 18, maar met u zal ik mijn verbond maken en u moet in de ark gaan. Dus uh, we zien hier dat God de geweldenaars van de aarde wil uh, wegdoen, uh, water op de aarde zal brengen. Vanuit de regenboog weten we dat hij dat nooit meer zal doen. Ja. Dat is de hoop die hij de mensheid heeft gegeven. Maar hier zegt hij tegen Noach, die gein vond bij God, die waar God plezier in had, met jou ga ik een verbond maken. Ja. En u moet in de ark gaan. Ja. We hebben, we hebben het even gehad over het feit dat, uh, zeg maar, de later die, uh, die Goliath misschien wel na, een nakomeling is, maar als nou, zeg maar, die hele geschiedenis uh, weggewaaid is hè, door, de, door de zonvloed, uh, dan zou je denken dat, uh, dat het toch afgerekend is met dat fenomeen van uh, dat engelen met vrouwen, uh, waren, en uh, die zijn allemaal omgekomen. Dus hoe kan het dan, zeg maar, in de toekomst toch weer uh, uh, Ja, Kijk, veranderen? er is er natuurlijk een geestelijke wereld. Ja. Uh, dit is de fysieke wereld waar we over spreken, met ja. bomen, vogels, vissen. Uh, er is een hele uh, een beroemde rabbijnse discussie over, zijn de vissen ook omgekomen tijdens de watervloed? Uh, maar het gaat om de fysieke wereld. En de geestelijke wereld is ook nog steeds aanwezig. Ja, dat is niet natuurlijk. En we zagen dat, dat uh, Satan nog steeds zijn invloed... tot op de dag van vandaag laat gelden op deze aarde... Ja. en de mensheid verleidt. Ja, dus, dus zeg maar, die zonvloed was niet afdoende. Al wel misschien afdoende voor dat moment. Voor dat moment wel. Ja. Kijk, uh, het is steeds zo dat God... Uh, een weg trekt voor redding van de mens. Maar als de mens weigert om gehoor te geven aan die redding dan doet God ook die mens weg. Dat is niet omdat God boos is op de mens en uh, de mens maar wil vernietigen. Nee, God wil een goede wereld. Een, een wereld waarin recht en gerechtigheid heerst. Nou, dat is dus een terugkeer probleem. Maar daarvoor is juist die Messias, de, de rode draad door de hele Bijbel, om die redding te brengen. En ik begrijp het ook niet helemaal. Want wij zouden ook zeggen, van, waarom doet God niet even met een vingerknip... En we zijn van het probleem af. Ja, dat, is, uh, dat zeggen de mensen die God niet herkennen. Die zeggen, ja, als er een God bestaat, kan die toch... Ja, hij zou het kunnen en hij doet het niet. En waarom, weet ik niet. Ik kan niet in Gods plannen kijken. Ik kan alleen maar constateren uit de Bijbel dat God het goede voor de mens op het oog heeft. Dat hij dat doet door Israël heen, door de Messias heen. Als degene die uit het volk Israël is geboren. En dat er een belofte ligt dat hij terug gaat komen om recht en gerechtigheid op aarde te brengen. Ja, precies. Meer kan ik er niet van zeggen, want dat, dat zegt het woord. Ja. En dat is onze hoop. Ja, dat is en, zo. en de ark laat zien dat, dat wij ook. En daarom vind ik dat zo mooi, zoals God de, de, aan Noach de opdracht geeft: u moet in de ark gaan. Eigenlijk moeten wij ook gewoon in de ark gaan. Ja. We moeten gewoon gehoor gaan geven aan het, het beeld dat God heeft gegeven ja, het reddingsplan van God. Het reddingsplan van God, daar moeten we in gaan stappen. Ja. De vorige uitzendingen gingen over de, de feesten. Die ook gaan over het reddingsplan van God. Stap in het reddingsplan van God, zou ik nu ook zeggen. Dat heeft hij tegen Noach ook gezegd. En eigenlijk is dat voor ons ook heel logisch, want uh, in 1 Petrus grijpt uh, de apostel Petrus terug op dit gebeuren. Want hij zegt: de ark is eigenlijk uh, gered vanuit het water. En Petrus legt vanuit de waterdoop als een tegenbeeld je moet nou in dat water ondergedompeld worden om gered te worden zo spreekt 1 petrus daarover en dat dat is eigenlijk ik... ook als voorbeeld eigenlijk is de ark ook daarvan een voorbeeld een stap in die waterdoop en misschien zijn er wel kijkers die twijfelen of ze gedoopt zouden moeten worden. Nou, Petrus zegt, kijk nou eens naar die ark. Of te zeggen van, ja, we zijn al lang gedoopt. Ook die, ook die discussie gaat niet, ga niet aan. Ik ga die discussie niet aan, maar dat er een doop is... waarin je ondergedompeld moet worden. Namelijk in de Messias, want daar gaat het uiteindelijk over. De ark is hier een beeld van de Messias. En Petrus zegt, de doop is een beeld van de Messias. Romeinen 6 staat het ook. Dat als je ondergedompeld wordt in het water... Sterf je met Jezus, sterf je met de Messias, maar je mag ook samen met Hem opstaan in een nieuw leven. Ja. En dat is precies wat hier ook met Noach gebeurt. Op het moment dat hij in die ark gaat, in die redding van God stapt, is er voor hem leven, een nieuw leven mogelijk. Ja. Als hij niet in die ark was gestapt, dat was hij, net was als hij die andere mensen. om het plat te zeggen, hij was gewoon verzopen. Ja. Hij heeft God geloofd in een, in een, in een land waarin je denkt van, nou, zal hier nou water komen? Het is meer een woestijn, het is allemaal droge grond. Wie gaat hier nou een ark bouwen, een lachertje? Ja, lagertje? dat is ook wat de omgeving zei. Een lachertje. Ja. En, en toch geloven in een God die zegt van, ja, maar het is mij serieus. Ja. Dus wij moeten steeds beseffen dat we gehoorzaam moeten zijn aan het woord, het spreken van God. Doe nou gewoon wat ik zeg, ook al snap je er niks van. Ja, ja want... Uh, het is natuurlijk wel bijzonder in een omgeving van uh, boosheid en, en, en, en afdwalen van God uh, dat daar een Noach is. Dat het dus nog een overblijfsel is. Dat is genade van God, letterlijk gein van God. Ja. Uh, Noach die rust mag brengen op, op aarde, dat er een nieuw begin mogelijk is. En Noach is in die zin ook een beeld van de Messias, misschien sterker nog van de... ...heilige geest, die ook rust brengt in je leven. Uiteindelijk uh, zullen we ook in latere uitzendingen nog wel zien... ...dat het uiteindelijk gaat om dat we allemaal tot rust komen. En die rust ingaan, dat is in relatie met God... ...in relatie met de Messias, in relatie met de geest. Ja. Wat kunnen we nog meer leren van Aarik? Nou, ik, ik wou eigenlijk meer leren van de Zondvloed, ja. ...want er is uh, nog één tekst in uh, hoofdstuk 9 vers 27, dan gaat het dus over uh, de Messias na de zondvloed. Dus dan is Noach met zijn gezin overgebleven. Mm -hmm. En dan lezen we in vers 27, uh, dan wordt er een zegen uitgesproken... over uh, de zonen, Sem, Gam en Javet. Laat God Javet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. Deze tekst is op verschillende manieren gelezen... Kijk, voor Jafet wordt over het algemeen gezegd dat is de westerse wereld. Dat dus zijn wij, Nederlanders, Hollanders, Amerikanen, de westerse wereld. En Sem, dat zijn de Semieten, dat is later Israël. En uh, Gam, dat is een, ook een, een ander volk in de zeg maar, Arabische volken. En dan wordt hier een vloek uitgesproken over Gam... En er wordt een zegen uitgesproken over Javed. Jafet zijn naam betekent uitbreiding. Dus God zegt hier tegen Javed, laat God Javed uitbreiden. Dus groot worden. Nou, dat is met de westerse wereld ook zeker wel gebeurd. En vervolgens staat er, laat hij in de tenten van Sem wonen. In de middeleeuwen is die tekst zo uitgelegd van, kijk, Javed moet in de tenten van Sem gaan wonen. Oftewel... Rome moet Sem gaan veroveren, oftewel Jeruzalem. En daar zijn de kruistochten uit ja, voortgekomen. Ja, vervangingstheologie. Dat is de tweede. Het is ook een, een bron geworden voor vervangingstheologie. Kijk, zie je wel, Sem doet er niet meer toe. Het is het, is de, de, het christendom dat in de tenten van Sem moet gewonen. Oké, okay, dat zal de mensen het uitlegt, maar hoe legt God het uit? Ik denk dat deze tekst, de, de zegen die Noach zijn zonen geeft, dat God daarin centraal staat. Dus dat God zegt tegen Jafet, laat God Jafet uitbreiden en laat God in de tenten van Sem wonen. En dat, en dat zien we uh, helemaal uitgewerkt worden later in Israël. Als Israël uit Egypte gaat, de eerste opdracht die zij krijgen is om een tent voor God te bouwen om een tabernakel te maken. En als ze het land hebben veroverd en de koningentijd komt, en daar komen we nog wel op in de tijd van David, dat er een huis voor God gebouwd gaat worden. Dat is vervulling, zie ik als een vervulling, van deze belofte die Noach uitspreekt. Maar dat gaat hier, die hij in vers 27, is dus niet de kerk, maar is eigenlijk de Messias. Ja. Als, als de Messias komt, in zijn eerste komst, profeet Malachi zegt, plotseling zal tot zijn tempel komen, de Heer die gij zoekt. Ja. En uh, ik denk dat, dat God dat hier al duidelijk maakt, dat hij niet de kerk is, wat, wat het christendom er wel van heeft gemaakt. Nee, dat we terug moeten naar Sem. Het is niet, uh, de kerk moet uh, in uh, Sem vervangen, maar die moet nou eens in Sem gaan wonen. Ja. Oftewel, de kerk moet zich gaan verbinden met Israël. Ja. Ja, wat Door de Messias. Ja, wat natuurlijk ook, uh, zeg maar, de Bijbelse opdracht is om uh, ja. Uh, ja, geënt te worden op de edele olijf. Ja, absoluut. Ja, ja. Nou, we zien dat die edele olijf uit Romeinen 11 dus niet een nieuw testamentisch gegeven is, maar hier eigenlijk al in Genesis wordt genoemd. Maar is het ook niet een olijftakje wat die duif uh, ja, mee ja, Ja, precies. Uh, dat had met de ark dus, te maken uh, natuurlijk? Het heeft natuurlijk met leven en vruchtbaarheid en, uh, en vreugde te maken. De olie staat natuurlijk altijd voor de geest, maar ook voor welvaart ja. en nieuw leven. Ja. Ja. ja, dat zie je natuurlijk uh, op dit moment in Israël wel gebeuren. Absoluut. Welvaart, ja. nieuw leven. Maar we zien, het ja. ook, uh, we zien het ook in de kerk gebeuren, dat heel veel kerken wakker worden. ...christenen wakker worden over, over deze tekst, dat we, dat we weten, we moeten ons verbonden weten met Israël. We kunnen niet zonder hen. Als we ons niet verbinden met Israël, dan, dan worden we, zijn we te dood opgeschreven. Ja, precies. Ja. Nou, dat is wel iets wat nog, nog in heel veel gemeentes doormoederingen. Ja, absoluut. Maar goed, daar, daarvoor hebben we dit soort uitzendingen. Ja, nee, zeker. Heel goed. Ja, wat... Wat mooi is, is dat, dat ja, die ark natuurlijk uh, voor, bij, bij zoveel mensen bekend is. Ja. In speelgoed. Uh, in speelgoed. Hè. De, er wordt een ark in Nederland gebouwd. De tweede ark eigenlijk al. In Amerika is er net een ark uh, gebouwd. Uh, waar al die mensen toch zeg maar weer op afkomen om uh, ja, te zien wat er eigenlijk oorspronkelijk is gebeurd. Is gebeurd. Maar dit geeft de diepte aan dus, wat ja. God ermee bedoelde. Als je zo nieuwsgierig bent en wilt zien. Hoe die ark eruit ziet, ga naar die ark. Maar besef op het moment dat je erin stapt, dat je in de Messias stapt. Dat je eigenlijk weet, ik, ik kom pas thuis, ik kom pas tot rust, ik kom pas tot nieuw leven. Als ik mij verbind met de Messias. Ja, dan komen we weer terug op de vorige aflevering. Daar waar God zei van, ik haal mijn geest uit de mens. Ja. Waardoor er een leegte ontstaat. Is het de Messias juist die zegt van, van mij krijg je kom, de geest. in die ark, ja. dan' krijg je die leegte weer vervuld, zodat je de geest van God krijgt, ja. toegevoegd aan je eigen geest. Precies, je, je krijgt die Noach, dus de rust, ja. de, de genade van God, en je krijgt gein, dus je krijgt ook weer plezier in je leven. Nou, ja. wat wil je nou meer, zou je zeggen? Dat is toch waar elk mens naar verlangt, de rust, de vrede. Uh, ...de liefde van God, ja. uh, die alles vervullend is. Ja, en hij is die, die genade van God is neergedaald. Ik bedoel, uh, Jezus zelf is genade van God. De Heilige Geest is genade van God. En we zagen dat zijn heerlijkheid neerdaalde in de tempel, in de tabernakel. En ook, uh, we kijken uit naar zijn nieuwe komst, waarin hij opnieuw zal neerdalen. Amen. Ja. Nou, daar laten we het bij voor vandaag. Ik zie je graag de volgende week weer terug... Ja, wat is het toch geweldig dat de diepte van Gods woord zo ver gaat dat we de ark niet alleen maar zien als een schip wat redding brengt. Maar dat we inderdaad mogen leren dat we zeg maar, door die ark in Christus mogen gaan wonen. Dat we in hem zijn. En dat hij zegt van als jij in mij blijft, blijf ik in jou. Dat is een belofte die staat en die hij ook dagelijks wil toepassen in de praktijk van uw leven.